En ik weet zeker dat een heleboel correspondenten er ook zo over denken. Ze vragen altijd naar u. Dat is mijn werk. <laughs> dat is uw werk, omdat u uw werk zo opvat. <laughs> Voor u zijn de correspondenten mensen. Dat is <laughs>